9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. En zo dadelijk, Goedemorgen trouwens, in het NOS Radio 1 journaal... hebben we meer over dat onderzoek. Die enquête van Ipsos in opdracht van de NOS... over hoe populair bijvoorbeeld het Koningshuis is. En nee, we hebben het over de problemen van Zeeland. Want Zeeland kan geen koor vinden om het Koningslied te zingen. Nee, we willen ze niet. Wordt er zo meer over. Eerst het NOS Journaal. Mark Visser. Op en rond de Dam worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de abdicatie en inhuldiging van morgen. Alle fietsen worden weggehaald, er wordt geveegd en stickers worden van lantaarnpalen en verkeersborden verwijderd. Met nog meer dan 24 uur te gaan, zat vanochtend vroeg de eerste toeschouwer al klaar op de Dam. Amerikaanse vrouw uit Californië, gehuld in een poncho met een opdruk van de Amsterdamse vlag, had ze een plek al ingenomen. Right here I'm not moving unless somebody sits right here that I know, but I also know how to do a concert. Show up early. Claim your space. Woners rond de dam is gevraagd of ze hun huis uit willen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van 500 euro. Mensen kunnen niet worden gedwongen om hun huis te verlaten. Uit de troonwisselingsenquête van Ipsos in opdracht van de NOS... blijkt dat 69 procent van de Nederlanders vertrouwen heeft... in Willem-Alexander als koning. 10 meer dan vorig jaar. De stijging komt vooral door het interview met het koningspaar... anderhalve week geleden. Premier Rutte en burgemeester Van der Laan van Amsterdam... hebben de internationale pers bijgepraat over de inhuldiging van Willem-Alexander. Het ging gisteravond onder meer over de veiligheid in Amsterdam... Rutte's wekelijkse gesprek met het staatshoofd... en de vraag of deze inhuldiging een golf van troonswisselingen zal veroorzaken. En Rutte zei verder dat hij het heel bijzonder vindt... om de eerste fase van dit koningschap als premier van dichtbij te mogen meemaken. Het is natuurlijk heel spannend, een nieuwe koning. Dat betekent iemand die zijn uh, stempel moet zetten op de monarchie die daar ongelooflijk goed voor is voorbereid. Jarenlang is opgeleid. Uiteraard koningin Beatrix die nog steeds in de buurt is... en nog actief zal blijven. Dus hij zal er zijn eigen accenten zetten. En het is bijzonder om daar als minister-president... in de eerste fase van het koningschap bij te mogen zijn. Het reddingswerk bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh... heeft enkele uren stilgelegen vanwege een brand. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door vonken van een slijptol... vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Er werden daar stalen buizen doorgezaagd en, en het lijkt natuurlijk, er ligt natuurlijk een hoop textiel ook hè, tussen dat puin, dus dat, dat ging mis. Er werden op dat moment al uren pogingen gedaan om een vrouw die op die plek nog vast zat te bevrijden. En na de brand kwam het bericht, iedereen zat natuurlijk in spanning, eh, ja, dat zij het niet had overleefd. Tot nu toe zijn er zo'n 380 lichamen geborgen. Vermoedelijk liggen er nog tientallen mensen onder het puin. De eigenaar van de fabriek is opgepakt bij de grens met India. Hij wordt beschuldigd van dood door nalatigheid... omdat al lange tijd bekend was dat het gebouw op instorten stond.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 Het weer dan, alleen in het zuidoosten, af en toe zon. Verder bewolkt, enige tijd regen. Vanmiddag droog en dan geregeld zon bij een graad of 13. Morgen, dag droog en zonnig. En het wordt dan 10 tot 15 graden. Dat klinkt goed. Zo goed nieuws voor de weggebruikers. Want files zijn er niet. Er zijn wel een paar aanrijdingen geweest. Maar vooralsnog leidt dat niet tot files. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Zalane niks We Gaat het al niet iedere keer doorheen... Vier minuten over negen is het goede morgen. Oh, Op deze dag voor de inhuldiging 29 april. Um, ja, het koningslied. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. Daar is het dan en daar sta je dan met lege handen. Zeeland is als provincie vermaard door de koren. Maar niemand wil het koningslied daar zingen. Ben je er klaar voor? Hoort u zo meer over. Ja, en waar u nu meer over hoort is over het vertrouwen in Willem-Alexander als koning. Want dat is namelijk flink gestegen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NOS. Koninklijk huisverslaggever Menno Reemeyer. Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Is ook gevraagd naar dat lied? Nee, dat stond oh. er niet in, maar daar hebben we hem uh, vorige week wel persoonlijk even gevraagd naar het lied. En daar wilde hij geen mening over geven. Hij betreurde alleen de commotie eromheen. Goed. Nou, wat zit er achter, achter dat vertrouwen dat in de koning dat flink is gestegen? Wat zit erachter? Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat, uh, dat, dat interview wat geweest is op tv. Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat was meteen al duidelijk na dat interview. Bleek uit, toen uit de waarderingscijfers. Nu blijkt het uit de rapportcijfers eigenlijk van uh, het onderzoek van Ipsos. Uh, dat uh, eigenlijk ieder jaar gedaan wordt rond Koninginnedag voor de, de NOS. En dan zie je dat uh, 10% uh, uh, meer vertrouwen heeft in de koning. Uh, ze vinden hem menselijker. Daar is een score die beter op. Betrokken, uh, onpartijdig en minder formeel. Nou, dat uh, zijn moeder had natuurlijk de, de, de naam van afstandelijk te zijn uh, en, en formeel. Nou, dus is ook weer niet zo gek dat hij op minder formeel scoort. Oké, okay, heeft dat verder nog consequenties? Vindt Nederland ook dat hij bijvoorbeeld meer zou mogen dan? Um, nou ja, dat is wel grappig om te zien. Um, als het gaat over uh, wat mag een koning zeggen. Hoeveel vrijheid heeft hij uh, om, om dingen te zeggen. Was dat bij Beatrix, um, um, nou, niet, niet zo heel, veel, zo'n 20%. En bij hem zegt bijna 40, 42 procent dat hij uh, meer zijn mening zou mogen geven. Vond ik een heel opvallend iets in, uh, in dat onderzoek. Mm -hmm. uh, goed, onderzoek moet je altijd met een met een korrel nemen. Maar kennelijk uh, vind men toch dat hij wat meer mag zeggen. Dus misschien heeft dat ook te maken met het feit dat. Uit hetzelfde onderzoeken dan ook blijkt dat eh, toch een kwart van eh, de ondervraagden vindt... dat er een, een ceremonieel eh, koningschap moet komen... waar veel discussie over eh, is geweest en ook nog wel zal komen. En waarbij vanuit gegaan wordt dat de prins eh, dan wat meer zou mogen zeggen... hoewel het eh, eh, nog lang niet zeker is. Ja. Eh, 51% vindt trouwens dat we eh, het gewoon moeten houden zoals het is. Maar twee derde vindt wel dat Willem-Alexander het koningschap zou moeten moderniseren. Ja. Wil hij dat? Kan hij dat? Uh, nou ja, dat, dat, dat zal hij wel willen. Dat heeft hij ook wel... Uh... Met zoveel woorden gezegd. Of hij het ook wil op de punten uh, waarvan Nederland zegt... Daar ...op moet gemoderniseerd worden, dat is punt twee. Want wat zie je dan? Uh, een meerder, of 44% vindt dat uh, er wat gedaan moet worden aan de jaarlijkse uitkering. He, hij krijgt uh, ruim acht ton voor zijn werkzaamheden. maximaal ruim 3 ton. En dan hebben ze ook nog vergoedingen. Aan, uh, ik geloof 4-5 miljoen voor, voor de onkosten aan, aan personeel. Uh, dus daar zou uh, wat aan gedaan moeten worden. De privileges vindt Nederland mag wel wat aan gebeuren. En de rol in de kabinetsformatie... Maar wat men dan vindt, want 31% vindt dat, ja, dat is net gebeurd natuurlijk, uh, dat, uh, dat die uit, uh, de koning uit de formatie is. Uh, of dat nou weer is dat hij weer terug moet komen, dat maakt het onderzoek niet, uh, niet helemaal duidelijk. Okay. En, en de dames doen het nog steeds het beste, want ik begrijp dat uh, Willem-Alexander dat toch op ja. moet nemen tegen Beatrix en Maxima, hè? Ja, ja, ach ja. Dat, dat is al jaren zo. Uh, Maxima en, uh, en uh, koningin Beatrix zijn altijd tegen de 8 aan. Nu ook weer allebei een 7,8. En Willem-Alexander, ja, het is al zijn hele leven... Het, het is een imago wat hij meesleept, uh, uh, Lara. De prins van de zeventjes, uh, hij komt nu tot een 7,2. Een uh, 7 plus, zeiden wij vroeger. Ja. Maar hij stijgt. Hij stijgt. Maar wordt hij de maar. laatste koning op de Nederlandse ja. troon? Want daar wordt ook over gedacht. Nee, ja, nauwelijks mag je zeggen, uh, heel opvallend, uh, zeker rond zo'n zo troonswisseling, dan, dan, dan, dan roeren de republikeinen zich. Uh, maar wat blijkt, dat ze wij vrij weinig steun hebben, want slechts 10% denkt dat uh, het koningshuis langs de langs tijd gehad heeft. Maar gewoon 73% van de Nederlanders vindt, uh, denkt en vindt dat er gewoon een monarchie moet blijven zoals die is. Uh, en dat er ook nog een volgende koning uh, zal komen, of koningin wordt het dan, hè, Amalia? Meno Reemmeijer, dankjewel. Meno ja. Reemmeijer over de uitslagen van de troonswisselingsenquête Onderzoek van Ipsos. We gaan hem morgen nog heel vaak spreken. Morgen live vanaf uh, de Dam. En dat geldt ook voor Mark Robin Visser. Waar ben jij nu, Mark Robin? Iets met ik pontons, hè, de zei de je haven. net. Ja, ik ben, we zijn hier met pontons bezig. Hier in de haven is het niet oranje, maar vooral groen gekleurd. Heel veel vrachtwagens uh, van het leger. En uh, hier worden pontons... Ja, misschien moet ik het maar even vragen aan de mensen die er echt verstand van hebben. Major Peter Grootens, dus Goedemorgen. Goedemorgen. Wij kijken hier uit over het water. Er staan hier wat takelwagens, uh, grote vrachtwagens... en hier worden allemaal groen geschilderde pontons te water gelaten. Ja, dat klopt. Zo, nou, hartelijk bedankt. Veel succes ermee. <laughs> ja, hier worden de pontons het water gelaten. En de afgelopen week zijn ze deze kant opgebracht. En de bedoeling is dat deze pontons... die normaal zorgen voor onze mobiliteit... zodat wij met onze voertuigen over het water kunnen rijden... een hindernis gaan vormen voor de vaart... Juist, die worden in de vaart gelegd. Pelotonscommandant uh, Huismans, die, die zwaart hier de scepter. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een lijstje net even heeft even staan tellen hoeveel er te zijn, hè? Dat klopt, ja. Nou, en wat is, hoeveel zijn het er? Ik heb 82 pelotons meegenomen. Uh, ja, en wat gaat u daar allemaal mee doen? Ja, wij gaan er zorgen door de, de contramobiliteit, zoals de Mioor net aanhaalde, uh, te water. Zodat uh, ja, de vaart van de koning niet gestoord gaat worden. Contramobiliteit? Ja. De tegen mobiliteit? Ja, dus we gaan ervoor zorgen dat... Uh, dat wij uh, ja, de, de burgers uh, zo kunnen sturen dat ze niet uh, in, de, in de weg gaan varen waar wij ze niet willen hebben. Ze mogen er niet door. Ze mogen er niet door. Dit gebeurt allemaal door het regiment genietroepen 105. Ja, regiment genietroepen. en uh, van de 105 de geniekompje waterbouw. Kijk eens aan. En hoeveel mensen zijn hier nou zo bezig? We zijn hier op, nu op locatie met een mannetje op 50 ongeveer. En dit gaat de hele dag nog duren? Of? Ja, dat gaat de hele dag duren tot vanavond laat. Die, die, die pontons hè, die gaan dus hier te water en dan, varen ze, dan worden ze allemaal richting uh... het Java-eiland gevaren. Ja. En daar zullen ze de grachten en de waters die naar het eiland toe gaan uh, afsluiten. Leuke opdracht? Een hele mooie opdracht. Ja, Jullie doen natuurlijk niet anders dan met dit soort materieel werken of is dit toch wel uniek? Uh, dit is een unieke opdracht. We doen wel heel veel met het materiaal en ook wel andere opdrachten. Maar dit is een zeker een hele mooie unieke opdracht. Heeft u ooit zoveel pontons bij elkaar gezien? Nee. Waar komen die nou allemaal vandaan? Want die hebben we dus kennelijk. Of hebben we die geleend? Van, van nee, die onder? hebben we. Die hebben we in verschillende depots. Uh, die liggen ook een aantal in, uh, in opslag. En nu worden ze allemaal gebruikt. De, we, dit, dit zijn ze allemaal. We hebben er we hebben 82 totaal. Of is dit strategische uh, informatie? Nou, die we doen? hebben er 82 <laughs> nodig hier. En die staan hier nu. <laughs> maar hoeveel er zijn, dat gaat u niet vertellen. Uh, ik zou het niet weten. Weet u het? Nee, ik weet het ook niet. Dat is toch ook wat? Dan sta ik hier met een, met een pelotonscommandant en een major, En ze weten allebei niet... Het is wel grappig, dit. Dit is hartstikke een hartstikke mooie opdracht, zeker. Wat doet u eigenlijk? Want u, u, u, u, u, u bent verantwoordelijk? Of... Ja, ik, uh, ik geef leiding aan, uh, aan de jongens die het bouwen. Ja? Ik ben uh, commandant van... Uh... En is het allemaal jongens? Allemaal jongens. Oh. Helaas. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is een echte man eenheid. Ja, dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ja, en die 38 jongens die, uh, die bouwen alle hindernissen, draaien alles in elkaar. En uh, op een gegeven moment gaan wij uh, naar locatie toe en varen we alles in. En wanneer bent u tevreden? Als, we allemaal, als de major tevreden is, Als we echt. allemaal weer veilig thuis zijn. Wanneer bent u tevreden? Wanneer dat we allemaal uh, weer allemaal veilig thuis zijn en het goed verlopen is. Zeg, meneer de majoor, waar, waar bent u morgen? Wat is uw post? Ik ben morgen op het MEA, op het uh, marinecomplex in Amsterdam. En wat, wat, wat doet u daar dan? Uh, morgen ben ik bij de saluutschoten, bij de afdeling die de saluutschoten zal uh, uh, geven En uh, mag u dat zelf? Doet u dat zelf? Of? Nee, nee, ik mag er alleen bij staan. <laughs> en zorgen dat het een... oordoppen in. Dat zeker, dat zeker. <laughs> ik wens u een goede dag. Hetzelfde. En uh, meneer Huisman, pelotonscommandant, veel succes vandaag. Met de twee, hoeveel, zit er, hoeveel heb je er nou al in het water van de 82? Uh, wel opletten, hè? Uh, uh, 40. <laughs> oh, daar heb ik nog wat te doen. <laughs> ja, we zijn nog wel even bezig. Succes, bedankt. Cool. En de groeten uit ja. Amsterdam. En niet gaan helpen, hè? Niet doen, nee, hoor. Ik kijk, ik, ik, ik moet een, dan moet ik een helm op. Ja, me lijkt me over. niet een goed idee. <laughs> Dag, Dag. Ik, tot, tot, morgen. tot morgen. Tot Markoven. morgen, maar Tot Jo. In Griekenland is al een hoge werkloosheid en binnenkort komen er nog eens 15.000 werklozen bij, hoort u zo meer over. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journal. Ja, nog een kwartiertje te gaan en daarin hebben we een um, nou toch belangrijk verhaal. Koningslied zou in alle provincies moeten worden gezongen. In Zeeland bleek het lastig een koor te vinden en daarom gaat de Belgische band Mavericks Tribute het liet spelen en zingen. Jacques van den Berg van de stichting Evenementen Middelburg... legt uit hoe dat nou kon gebeuren. Nou, we hebben uh, natuurlijk uh, constant dag in de huid aan het rondbellen geweest... en geprobeerd om mensen te motiveren om... Uh, zij met een klein koortje of een wat grote koor... Uh, naar de markt in Middelburg te komen om het mee te, te zingen. Ja. We hebben een band, een Belgische band, uh, de Meverix Tribute Band. Dat zijn allemaal professionele uh, muzikanten... Die mannen die, uh, die hoorden daarvan. En die man belde mij en zei, Sjaak, stop met zoeken, jongen. Wij wilden dat best op ons nemen. Nou, maar ik vind het toch een beetje te gek voor woorden dat een Belgische band ons kronisch moet gaan zingen. Vind je niet? Ja, maar hoe kan dat nou? Dat u ja, geen. Dat, uh, het is zo, we hadden een kinderkoor van, van diverse basisscholen in Middelburg. Mm -hmm. En de dirigent van die van van, van dat koor. Die, uh, had zich, uh, uh, bereid, die was bereid om uh, uh, dat Koningslied met die kinderen in te studeren. Yeah. En dat uh, dan uh, op, op uh, uh, 30 april om half acht s'avonds mee te zingen. Nou, en op, toen? Uh, en op een gegeven moment uh, kwam uh, het lied uit, hè, dus de, de tekst en de muziek. Yeah. En die man die is dus, was, zoals ik al zei, uh, leraar, basisschool uh, onderwijs. Oh, nou dan weet en, ik het al. En die las het en die zag al die taalfouten die zegt, dat ga ik niet doen. En die zei, ja, dat kan ik niet maken. Dus die, uh, die kinderen, die moeten, die moeten leren Nederlandse taal goed te spreken. En ja, nou lukt dat niet uh, met, uh, met zo'n lied. Ja. Hmm. Ah, wacht even, meneer Van der Berg. Er zijn natuurlijk ook heel veel kerkkoren nog. En allerlei andere verenigingen die een koor hebben. Die... Is, is er niet één over te halen? Nou, we hebben het wel geprobeerd, natuurlijk. En we blijven het ook nog steeds proberen. Alleen... Ja, het is gewoon moeilijk. En Middelburg heeft natuurlijk op dat gebied wel een enorme reputatie. Maar we natu hebben natuurlijk elk jaar Middelburg volkoren waar, waar honderden, zeg maar nou. duizenden zangers hier in Middelburg rondlopen en meezingen. Dus ja, het is toch eigenlijk van, van de gekken dat je geen koor bij elkaar krijgt ja. om dat lied te zingen. Ja, en, en was het bij iedereen hetzelfde argument? Namelijk dat ze vonden dat de tekst met name uh, te veel fouten bevatte? Dat ze nee, daarom niet wilden nee. zingen? Nee, nee, de meest, het meeste uh, was, uh, de, de argumenten waren, er zijn, zijn heel veel mensen die in allerlei oranje verenigingen zitten, die op dorpen hier in de omgeving, dus op walgeren, allemaal een taak hebben, die meedoen met zes kampen. Uh, mm. en ze hebben het te nog... druk voor het koningslied. Wat zegt u? Ze hebben het te druk. Ja, ze hebben het te druk. En, en uh, er zijn ook veel mensen die weg zijn. Vink, eh, met ik, vind ik een slechte smoes zijn. hoor, eigenlijk, meneer ja, Van der Ja, ik, ik ben het helemaal mee eens. Ja, nou. Ik, ik vind eigenlijk dat we nog eens een oproepje moeten doen en, en we gaan vandaag een grote podium opbouwen. Dan zijn we de okay. hele dag tot vanavond, van om acht uur hebben we een open luchtvillen nou, laten we dan even een oproepje doen, meneer Van den Berg, want ja. dan gaat u, begrijp ik, de Mavericks Tribute Band afzeggen. Mocht er nog een koer uit Zeeland komen dat uh, zich waagt aan het Koningslied? Ja, natuurlijk, maar alleen die, die Mavericks Tribute Band, die, die treedt toch op morgenavond. Oké. Okay. Die zouden het sluiten, zouden ze dat niet aan doen, maar goed. Prima. Ik heb liever een koor, hè? Ja. Nou, laat maar weten, waar kunnen de mensen naartoe bellen of, of mailen? Nou, als ze mij bellen, gewoon dus, en ze kunnen uh, mailen naar evenementenmiddelburg.nl, www.evenementenmiddelburg.nl, dan zie je de site van de CEM, de Stichting Evenementen Middelburg. Ja. Yeah. Ze kunnen ook bellen naar 06... 06. Weet u zeker dat u dit nummer wilt geven op de Nationale ja, Radio? Nee, nee, zullen we dat gewoon niet doen meneer. dan? Nee, nee hè? Niet, niet dus niet. gewoon even kijken op evenementenmiddelburg.nl. Ja, Oké. Okay. Succes, meneer Van den Berg. Ja, hartelijk dank. Maar het, het wordt een groot feest, hè. We, morgenavond zingen, we het zingen. Zo sowieso, is dat. hè? Ja. Meneer Van den Berg, dank dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Graag gedaan. Verkeersinformatie is er nog steeds. Hij is nog steeds. Geen files. Goeie reis. In Griekenland wordt uh, voor eind volgend jaar zullen zo'n uh, 15.000 ambtenaren worden ontslagen. Het Griekse parlement nam gisteravond een wet aan die dat mogelijk maakt. Bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn nodig om leningen van onder meer de Europese Unie zeker te stellen. Griekenland correspondent Bruno Tessago. Uh, Bruno, ging het parlement gemakkelijk akkoord? Uh, eigenlijk wel. De stemming uh, ging behoorlijk vlot. Er was uh, in de week voor de, dat het wetvoorstel in het parlement kwam was er wel wat uh, spanning binnen de regering zelf. Er was, uh, de minister van Justitie bijvoorbeeld die was niet helemaal blij met het wetsvoorstel zoals het was. Dus er zijn lichte aanpassingen aangemaakt. Uh, dus uh, ambtenaren die kunnen niet maar niet zo worden ontslagen. Uh, er moeten bepaalde, uh, er moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Uh, maar de stemming zelf ging vrij vlot. Bruno, 15.000 ambtenaren minder. Is dat nou een, groot, een grote hap van het ambtenarenkorps? Hoe, hoeveel zijn er eigenlijk in Griekenland? Uh, wel, bij de aanvang van de crisis, toen Jorgos Papandreou naar het IMF en de Europese Centrale Bank stapte, uh, wist men eigenlijk niet hoeveel ambtenaren Griekenland had. Uh, men had nooit een inventaris gemaakt, maar het blijkt dat het er ongeveer 770.000 zijn op een bevolking van 10 miljoen. En eigenlijk kun je dat dan een beetje vergelijken met het aantal ambtenaren dat België heeft. Dus het is niet zo heel erg verschillend. Het is niet zo exorbitant hoog. Hmm. Goed, maar het is er uh, dan wel doorheen. Wij zijn wel benieuwd, Bruno, of er veel reacties zijn. We hebben het vaak in deze uitzending gehad over demonstranten bij het parlement. Is dat nu weer het ja, geval? Ja, inderdaad. Uh, gisteravond was er ook een demonstratie. Uh, de vakbond van de openbare sector had opgeroepen tot een protest... ...op het Sintagmaplein voor het parlementsgebouw om half zeven plaatselijke tijd. Daar zijn wel een aantal mensen op afgekomen, maar eigenlijk niet zo heel veel meer. En dat heeft een aantal redenen. Grieken zijn echt helemaal um, moe bezuinigd. En hebben echt niet meer de fut om nog op straat te komen. En ten tweede is het ook zo dat uh, deze week de Griekse Goede Week begint. Dus dat is de week uh, naar aanloop van Pasen, want op uh, 5 mei is het Griekse Pasen... En heel wat mensen zijn bezig met de voorbereidingen van dat paasfeest. Dat is het grootste feest in Griekenland van het hele jaar. En uh, dat is dus ook niet toevallig dat men uh, net voor die dag besloten heeft, dus op zondagavond, om dat wetsvoorstel te stemmen. Want het parlement gaat nu ook de deuren sluiten voor de, de komende week. Dus uh, er worden heel weinig protesten verwacht in de week die nu komt. Dat zal pas echt na Pasen zijn, ja. als er nog reactie komt. En wat zijn de vooruitzichten voor die 15.000 ontslagen ambtenaren straks? Want komen zij nog weer aan werk? Uh, wel, Het ziet er helemaal niet goed uit natuurlijk. Uh, de meeste van de ontslagen die nu vallen... die hebben te maken met het feit dat er tuchtprocedures zijn gestart tegen die ambtenaren. Ze hebben bijvoorbeeld smeergeld aangenomen. Uh, je hebt bijvoorbeeld... Uh, ...mensen die in de gevangenis zitten. Neem nu bijvoorbeeld die, die agent die in 2008 in december die uh, jongen heeft doodgeschoten... ...in het centrum van Athene, uh, toen die rellen nadien zijn begonnen. Nou, die zit achter de tralies, maar die wordt nog steeds betaald door de overheid. Dus die is nu ook officieel zijn baan kwijt. Uh, maar dat soort mensen die kunnen natuurlijk niet meer in de openbare sector uh, werk vinden. En de, de privésector ligt eigenlijk al jaren helemaal lam in Griekenland... Uh, want de 1,350,000 werklozen die Griekenland nu telt, die komen uit die privésector voor het grootste deel. Dus het is heel twijfelachtig of die 15,000 ambtenaren daar aan de slag zullen kunnen. Die komen er dus bij, bijna anderhalf miljoen werklozen in Griekenland. Griekenlands correspondent Bruno Tesako, hoort u. Well,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 Talking heads met uh, Road to Nowhere. Onze aanstaande koning stopt met zijn watermanagement. Maar Nederlandse bedrijven zeker niet. Ingenieursbureau Arcadis gaat voor New York in kaart brengen... wat de overstromingsrisico's zijn en hoe de stad zich daartegen kan beschermen. Contact nu met de programmadirecteur Water van Arcadis, Piet Dirke. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lastig was het nog om deze klus binnen te slepen? Nou, altijd lastig. Uh, de competitie in, in Amerika is, uh, is groot... En... Het lijkt wel of in New York de competitie dan nog een maatje sterker is. Dus we hebben er hard voor moeten knokken. Maar de combinatie van uh, onze Amerikaanse collega's... en de een klein beetje Nederlandse kennis en kunde uh, maakte het verschil. Maar u had volgens mij ook goede contacten daar al, toch, meneer Dierke? Want u heeft, kan ik mij nog herinneren, ook wat werk verricht... Uh, in Amerika sowieso bij Katrina en bij de orkaan Sandy... waar New York mee te maken kreeg. Ja, wat ik al zei, het is natuurlijk de combinatie. We zijn ter plekke hard bezig. We hebben heel veel lokale collega's. Uh, we hebben in, in New York een uh, aantal jaren geleden een, een heel prominent bedrijf overgenomen, Melk Peony. Dat uh, eigenlijk in één klap uh, New York tot uh, grootste klant van uh, Arcades maakte. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk de geweldige referentie uh, van het werk in New Orleans uh, mee kunnen nemen. New Orleans is eigenlijk klaar, uh, alles wat we na Katrina moesten bouwen is af. En uh, Hurricane Isaac afgelopen jaar die, uh, nou ja, die kwam voor een uh, gesloten deur te staan, om het maar zo te zeggen. Dus uh, we waren er helemaal klaar voor. Uh, we zijn natuurlijk ook al een aantal jaren in, in New York bezig, dus uh, ja, er komen een heleboel dingen samen hier. Nou, dat heeft helemaal geholpen. En dan nou gaat u de overstromingsrisico's in kaart brengen. Ja. Kennen ze die inmiddels nog niet dan? Nou, die waren natuurlijk theoretisch, uh, totdat uh, Sandy kwam. Uh, nu begrijpt iedereen dat er echt ook wat uh, moet gaan uh, gebeuren. Maar wat dan natuurlijk nodig is, is dat je eerst heel erg goed in beeld brengt... met, met stromingsmodellen, hoe de stad, maar ook het watersysteem in elkaar zit... die, die hele ingewikkelde delta van, van New York. Uh, en dat je gaat kijken wat de mogelijke risico's zijn... van de klimaatverandering over de komende vijftig jaar. Dus hoe gaat de zeespiegel stijgen en hoe neemt het risico op stormen toe. En dan kijken naar maatregelen. En met name die laatste stap is eigenlijk nog niet echt gebeurd... Uh, er is veel discussie geweest, ook over een, een, een eerder plan van Arcades... om een stormverkeering te bouwen daar. Het was meer een soort wel is niet eens discussie. Men had eigenlijk nog geen plan. Mm. En nu gaat men een plan maken. En dat is ja. denk ik een hele belangrijke stap vooruit. Maar ik kan me ook nog herinneren rond de tijd van Sandy... dat ja. we spraken toen met heel veel deskundigen... en die zeiden eigenlijk ja. allemaal... het het zou heel veel geld kosten om New York op grote schaal... ...daadwerkelijk te beschermen tegen het oprukkende water. Dus is, is er genoeg geld om hier iets voor te verzinnen, meneer Dirk? Nou, op zich denk ik wel. Want Obama heeft natuurlijk een enorm bedrag gereserveerd... ...vanuit Washington nu voor, uh, voor herstel... ...maar ook voor het voorkomen van dit soort rampen in de toekomst. En ja, wat is een enorm bedrag? Als je het relateert aan de schade die nu is, optreden, is opgetreden, valt het wel mee. Waar We denkt u aan, meneer Dirk? Sorry? Waar denkt u aan? En wat, voor of wat voor bedragen hebben we het dan? Nou, in de tijd, in, in 2009, hadden we toen onze stormvloedkering op ongeveer 6 miljard geschat. Mm -hmm. En voor heel New York zou daar ongeveer, want je moet dan een heel systeem bouwen, niet alleen maar één kering. Zou het uh, ordegrote 15 of 20 miljard hebben gekost, even als ordegrote. Ja. Dus misschien dat nu wat meer wordt. Maar ja, de schade die alleen al door Sandy nu is opgetreden, die zit daar al een, een flinke maat boven. Dus. Dan heb je het, je het de schade die je kunt voorkomen valt het wel weer mee eigenlijk. Een ja. goede investering. En u hoopt dus natuurlijk meneer Dierke dat deze inventarisatie en adviesopdracht... dat ja. dat een opstapje is tot uh, het grote werk? Ja, die garantie die, die heb je natuurlijk nooit. Maar dat is natuurlijk wel uh, onze hoop. Hè. We, we breiden onze contacten en ons netwerk uit. We laten zien wat we kunnen. Uh, en we vergroten natuurlijk ook onze kennis over het, uh, het systeem van New York. Dus in die zin uh, hopen wij wel dat we inderdaad... Uh, een steentje kunnen blijven bijdragen. Ja, u heeft de voet tussen de deur. Precies. Ja, en, maar is er zicht op meer of niet? Of is dat echt afwachten? Dat is echt afwachten. Uh, het, het, uh, uh, wat ik wel uh, heel positief vind in, in Amerika is. Uh, dat hebben we natuurlijk ook uh, ervaren na Katrina. is dat als de knop helemaal om is in Amerika. ze zeggen nu moet er ook echt wat gaan gebeuren. dan gebeurt er ook wat. Okay. En dan gebeurt het ook snel. Hè? In, uh, ja. Je moet bedenken, in New Orleans zijn we klaar. Uh, uh, dus ik schat ook in dat er in de komende vijf tot tien jaar in New York... maar ook langs de hele Oostkust heel veel gaat gebeuren. En uh, ik verwacht zeker dat wij daar hier en daar ook uh, ons gaantje zullen meepikken. Dan heeft u de koning eigenlijk al helemaal niet meer nodig. U doet het zelf of niet? Nou, de, de koning is altijd uh, een, een fantastisch boegbeeld uh, geweest uh, voor ons uh, in het watermanagement. En uh, ik neem aan dat hij ook een boegbeeld blijft uh, voor heel Nederland uh, vanaf nu als hij koning is. Dus wat dat betreft... Uh, uh, nou ja, dan zien we hem altijd graag nog komen. Ja, maar hij gaat zich niet meer actief uh, bezighouden met het watermanagement. Dat, dat kan hij niet meer als koning. Nee, hij zal in ieder geval niet meer in verantwoordelijke... of in, in vertegenwoordigende functies uh, zeg maar, een rol spelen. Vindt u dat jammer? Nee. Uh, dat is op zich jammer, want ik denk dat hij verschrikkelijk goed werk heeft gedaan... Ik ga er op zich wel vanuit dat hij nog wel natuurlijk de nodige staatsbezoeken gaat doen... waar ook een bedrijventintje in zal zitten. En dat zal er niet speciaal alleen over water gaan... maar een wat breder karakter hebben. Ja. En ik neem aan dat het Nederlands bedrijfsleven daar in de breedte... wel degelijk nog baat van zal hebben. Misschien nog wel zelfs meer dan in de huidige situatie. Piet Dierke, programmadirecteur Water van Arcades. Dank. Graag gedaan. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Morgen vanaf zes uur zitten we aan de Dam... De hele dag, 18 uur lang, geloof ik. Mm -hmm. Vanaf de Dam in Amsterdam tegenover het paleis... doen we het Radio 1-journaal. Te beginnen dus om 6 uur. Zo is dat. Dit is Radio 1. Daar hebben we heel veel zin in. Um, er is ook uh, vandaag wat anders op Radio 1. Op de halve uren hoort u het Koninklijk Nieuws met Carl Johan de Zwart. Maar eerst, zoals u gewend bent van ons, het NOS-journaal met Mark Visser. Uit de troonswisselingsenquête van Ipsos in opdracht van de NOS blijkt dat 69% van de Nederlanders vertrouwen heeft in Willem-Alexander als koning. 10% meer dan vorig jaar. En die stijging komt vooral door het interview met het koningspaar, anderhalve week geleden. Op Rotterdam worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de abdicatie en inhuldiging. Alle fietsen worden weggehaald, er wordt geveegd... en stickers worden van lantaarnpalen en verkeersborden verwijderd. Bewoners Rotterdam is gevraagd of ze hun huis uit willen. En ze krijgen daarvoor een vergoeding van 500 euro. Mensen kunnen niet worden gedwongen hun huis te verlaten. Ten zuidwesten van Griekenland zijn twee vrachtschepen op elkaar gebotst. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Griekse kustwacht worden tien van de 17 Syrische bemanningsleden vermist. Het gezonken schip vervoerde kunstmest. Andere vrachtschip is slechts licht beschadigd. De 16-koppige bemanning van dat schip is ongedeerd gebleven. Reddingswerkers in Bangladesh hebben de hoop opgegeven dat ze nog overlevenden vinden in het puin van het ingestorte gebouw in Dhaka. De kans dat er nog iemand levend onder het puin vandaan wordt gehaald is klein. Het gebouw stortte vijf dagen geleden in, er zijn zeker 380 mensen omgekomen. In Reek in Noord-Brabant is een vrouw van 42 in haar huis neergestoken en ze overleed korte tijd later. Haar zoon van 12 raakte zwaar gewond, zijn zusje bleef ongedeerd. De politie in Reek heeft in het huis een 41-jarige bewoner aangehouden. Het is niet bekend gemaakt of hij de vader van het gezin is. En de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft jarenlang met geheime betalingen het bewind van president Karzai gesteund. Het geld werd in koffers, rugzakken en plastic boodschappentasjes bij zijn kantoor afgeleverd. Onthult de New York Times op basis van verklaringen van adviseurs van president Carr zei. Volgens de krant gaat het in totaal om tientallen miljoenen dollars. Tot over het nieuwsoverzicht. En we hebben het gered tot half tien, niet één enkele file. En dus is er geen verkeersinformatie. Koninklijk nieuws. Karel Johan de Zwart. Goedemorgen, tot half vier vanmiddag krijgt u hier op Radio 1 ieder uur het laatste nieuws over de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Collega Luc Ickink houdt de sociale media in de gaten en er is een oranje soap vanuit het Brabantse plaatsje Willemstad, waar ze al tijden bezig zijn met de troonsopvolging. Nu eerst de voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging, Hans Weijers. Meneer Weijers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Nationaal Comité is verantwoordelijk voor veel van de feestelijkheden rond de inhuldiging. Alles en iedereen is er klaar voor, de koning is er klaar voor, de Nederlanders zijn er klaar voor. Amsterdam is er klaar voor. Hoorde ik burgemeester Van der Laan nog zeggen vanochtend. Um, is het comité er ook klaar voor? Hè? Ja, we zijn er ook klaar voor. Het is fantastisch als je ziet. Ik weet niet of u al op onze site hebt gekeken. Mijn Droom voor ons Land. En dan zie je die oranje kaart met al die initiatieven door het hele land. Het is echt fantastisch. Al die gemeentes die dat hebben uh, upgelood, zoals het al goed Nederlands heet. Die, de Google die, die zoiets mogelijk maakt. Ik zie de, de wensen van de mensen uit het, de Nederlanders uit het hele uit de hele wereld, op wens wereldwijd. Er uh, dus gebeurt fantastisch veel dingen uh, rondom deze dagen, ja. Kortom, het enthousiasme is groot. Zijn alle kaarten eigenlijk al verkocht in uh, Ahoy... waar de 51 artiesten het Koningslied tegen horen zullen brengen? Dat weet ik niet. Ik heb voor het weekend uh, wel gehoord dat men aardig op koers lag. Maar uh, dat toen was nog niet alles verkocht. Dus die, die, wie daarbij wil zijn, uh, haast je. Ja, uw werk zit er bijna op, hè, eigenlijk. Uh, hoe kijkt u terug op de laatste maanden? Bent u nu al tevreden, kun je dat zeggen? Nee, uh, je bent pas tevreden als uh, alles bereikt is wat je, wat je uh, eigenlijk wilde bereiken en als alles ook klaar is voor de goede orde. We hebben nog in september, uh, begin september, uh, is de uitreiking van het boek hè, waar de dromen in zijn samengevat. De mooiste dromen aan de, aan de koning. En we hebben ook nog uh, de bedankbijeenkomst voor uh, dan prinses Beatrix, uh, september, 14 september in Rotterdam. En er vindt ook nog een bezoek plaats aan, uh, aan de Antillen in, in uh, november. Dus ons werk is formeel pas klaar, ja. zeg maar eind, uh, eind november. Ja. Goed, toch nog even dat koningslied. We gaan toch nog even zeuren hoor. Uh, want ja, dat Nationaal Comité gaat er nou eenmaal over. En er is natuurlijk ongelooflijk veel over te doen geweest. Joop van den Ende zei daarover dat het comité eigenlijk een fout heeft gemaakt... door het publiek te vragen bijdrage te leveren. Vindt u dat hij gelijk heeft? Ja, kijk, wat je er ook van zegt, verder inhoudelijk. Onze, onze taak is om mensen bij elkaar te brengen, samenbinden. Dat was de opdracht. En uh, dit uh, heeft op zijn hoogste zo'n 30, 40 procent van de Nederlanders bij elkaar gebracht. Dat moet ja. je vaststellen. En één, dat zit niet zozeer in, het, in, de, in, de, in de muzikale kant van het geheel. Het zit hem met de tekst. Ja. En daar hadden we, dachten we een leuk idee door Nederlanders uh, te vragen om met allemaal suggesties te komen. En dan een paar mensen die ervaren zijn in dit vak om daar een, een tekst van te maken. Nou, die tekst die appelleert niet aan de smaak van heel veel mensen. Nee. Heeft u wat dat betreft, althans het comité, een inschattingsfout gemaakt van tevoren? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, want het is niet. Zo, het is, het is niet uh, bereik... we hebben daar tot nu toe niet mee bereikt wat we graag hadden willen doen. Nee. Desalniettemin, Heeft u ook je een rotgevoel over eigenlijk? Gewoon meezingen en, uh, en, en, en genieten van die dag, zou ik zeggen. Ja, want wanneer is die dag dan geslaagd wat u betreft? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk, de, zijn, zijn de, de, de, de alle gebeurtenissen in de eerste plaats het belangrijkste... ...dat die, die, die balkonscène en de inhuldiging, dat dat goed verloopt. Dat de tour uh, met de boot over het ei die goed verloopt. Dat, en dat heel veel Nederlanders morgen een hele fijne dag hebben. Al die festiviteiten door het hele land en uh, ook buiten het land, dat ze kunnen zien wat er gebeurt en zich... Uh, een momentje trots voelen op dit land. Hartelijk dank, voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging, Hans Weijers. Iedere uur schrijft Luc Ickink aan bij mij met al het nieuws van Twitter. Ja, Luc, uh, hoe zeg je dat? Is het al ontploft? Nou, het is nog niet ontploft. Nee, het eh. begint een beetje te komen. Het afscheid is uh, bezig, dat merk je aan de trending topic. Hashtag koningin Beatrix is trending topic. En veel mensen die zich afvragen op Twitter wat de koningin eigenlijk gaat doen... als er morgen geen koningin meer is. Linde van der Meer stelt volgens eigen zeggen een nou, nogal domme vraag. Hoe gaat koningin Beatrix vanaf morgen eigenlijk heten? Is dat prinses Beatrix of misschien wel oma Beatrix? En Diana let een wegje, wetje op haar eigen Twitter. Werden dat ik het komende jaar nog steeds over koningin Beatrix gaan hebben, gewoon uit gewoonte. Problemen die je wist dat zou komen? Ja, Zeeland kan geen koor vinden om het koningslied te vinden. Er was wel een koor, maar dat koor heeft zich nu teruggetrokken. Peter heeft de Zeeuwen altijd al een slim volkje gevonden, zegt hij op zijn Twitter. Wouter merkt op dat het terugtrekken nu echt een trend begint te worden. Wim vraagt zich af of er in Groningen wel een koor te vinden is die het kan zingen. En Peter Duijsers vindt het juist irritant. Hij zucht, Zeeland moet weer eens een keertje moeilijk doen, hoor. En dan wordt er op Twitter ook veel gesproken over Johan Flemmix, De beroemdste Oranje-fanaat stopt ermee. Hij wil rustiger aan gaan doen. Gewoon in, in het leven algemeen. En de applicatie vond hij wel een mooi moment om dat te gaan doen. En wat doe je dan om te vieren dat je niet meer de grootste Oranje-fan van Nederland hoeft te zijn? Dan laat je een kroon op je voedsel tatoeëren. Voor Michiel Ijsbouws is dit het begin. Hij tweet, ik zie nu op televisie hoe Johan Flemmix een tatoeage van een kroon op zijn voedsel zet. Het feest kan voor mij beginnen. Camille Eggermond vermoedt dat als Beatrix dit had geweten... ze vijftien jaar geleden al was gestopt. En Monique van Mook maakt zich nu wel een klein beetje zorgen. Ze zegt, ik hoor net dat Johan Flemmings stopt als oranje Jeetje, als het dan maar blijft bestaan, dat Koningshuis. Straks da meer tweets. Ja, om half wel. Dankjewel, Luc. Verslag Luc. Verslaggever Jan Peels is de hele dag in het Brabantse Willemstad... waar de inwoners al weken in alle staten zijn. Over de troonsopvolging. De Oranje-Soap. Willemstad maakt zich op voor de dag van morgen. Ik neem je mee. Kom op, vanuit eigen boven water. Zoveel maar één keer te laten Ja. Het is na een jaar weer even zoeken op de vliering. Zoals in heel Nederland komen ook hier de oranje vlaggetjes, de wimpels en het rood-wit-blauw voor de dag. De straten worden in feeststemming gebracht. maar. Het is de laatste keer voor Annie en Henk. Want net zoals bij Beatrix is het tijd voor een volgende generatie. Zo gaat het uh, ieder jaar. Opzoeken en uh, ja, ophangen weer maar. Hè. Nou toch voor de laatste keer als het Iemand anders mag het u voortzetten. Mijn man is het er helemaal mee eens. Een goede reden om nu, even te, nu gewoon te stoppen. En dan uh, als de koning er is, dan uh, kan uh, iemand anders het weer, uh, weer oppikken verder. Ja, dat klopt wel. De generatie van Beatrix natuurlijk. Hè, wij, hè. Ik heb... Uh, Weinig, weinig adem. Dus uh, ik, ik ken daar niet meer die trap op en houden. Uh. Want nu heb ik net die vluitjes gepakt. Maar uh, ja, dan ben ik alweer... Uh, <laughs> moet ik even rusten. Ik ben er zelf mee begonnen. En ja, dan moet je dat ook vol zien te houden. Maar 15 jaar vind ik wel mooi. Ja, ik vind het... Uh, het hoort gewoon bij Nederland. Het Koningshuis. Ik vind het een leuk stel. Maxima is er dan niet zoveel bij betrokken natuurlijk. Op de achtergrond. Maar ik vind het een leuk stel. Ja, hij gaat het vast uh, heel goed doen. Ja, maximaal. Dat is het helemaal, hè. Ja, zo is dat. Die mag er gerust je. Ze mag gerust een keer op de koffie komen. Ja, Toen prinses Amalia in december 2007 vier jaar werd... ging ze voor het eerst naar de Bloemkampschool in Wassenaar. Wat is dit voor een basisschool? Even verderop bij het oudere Christen, steunpunt De Vesten wordt de oranje kennis nog even wat opgewijzeld. Of een vrije school? Een vrije school. Een zelde school. Openbaar. De kinderen zitten op een openbare school. Prinses Wilhelmina bracht haar jeugd in dit paleis door. Weten jullie welk paleis? Paleis het Loo. Paleis het Loo, dat is goed. Het loon, ja. Ja, ik heb mijn klassiekus, hè? Ja, ik, ik merk het, ik merk het. Ja, je zit gewoon mee te kijken op een kaartje. Ja, nee, dat kan ik niet zien. Ja, Zie u dat het er allemaal goed in zit? Ja, wat eens de nieuwe slagers van Willem? Nou, tom, maar daar dat blijven we vanaf, hè? Ja, hier leeft er toch veel meer als, uh, als bijvoorbeeld in Feyenoord. Uh, daar heb ik 30 jaar gewoond, maar daar leeft het niet zo, dat kon niet in de dag gebeuren, als hier. Jan Peels doet verslag vanuit het Brabantse Willemstad... waar de inwoners dus al tijden in alle staten zijn... over de troonsopvolging van morgen. Het Koninklijk Nieuws meldt zich weer om half elf... na Goedemorgen Nederland met Wouter Kurpershoek. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Is de, is de politie klaar voor een feestend Nederland morgen? Scandinavische prinsen en prinsessen hebben innige banden met het Nederlandse Koningshuis. Het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 9 minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. En u kunt mij ook nog op Twitter volgen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen, Nederland. Door het hele land werken 35.000 agenten... tijdens de inhuldiging van prins Willem-Alexander Morgen. De politiemacht is massaal opgetuigd... om alle evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe staat het met die voorbereidingen? Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Goedemorgen. Ik hoor geen Gerrit van de Kamp. Die proberen wij nog te bereiken. Dan stel ik voor dat we wel bij het Koningshuis blijven. Nee, we gaan eerst naar muziek luisteren. Just another manic Monday van de Bengals. Dat zou eigenlijk voor morgen moeten gelden, dat manic. We gaan naar Scandinavië. Daar hebben de Scandinavische troonopvolgers in de gebanden met het Nederlandse koningshuis. En in Zweden, Denemarken en Noorwegen wordt dus ook uitgebreid stilgestaan bij de abdicatie van morgen. Scandinavië correspondent Dirk Evers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe werd er in die landen gereageerd? Ja, het was groot nieuws. Het was groot nieuws. Ook de opening van de journaaluitzendingen? uitzendingen ja, precies. En uh, ook de gewone programmatie. Uh, bijvoorbeeld de omroep waar ik naar luister, uh, Denmarks Radio. Die gooide zijn programmatie om. En het ging de hele tijd over Nederland, over uh, ja, koningin Beatrix. En s'avonds was er dan een, uh, ja, een verzoekprogramma. En dat stond helemaal in het teken van Nederland. Vandaag doen we het speciaal, enkel Nederlandse muziek. En ja, de mensen vroegen allerlei soorten deuntjes aan uit de jaren 70, jaren 80, jaren 90. En zelf heb ik ook meegedaan. Is het koningslied al doorgedrongen daar? Nee, het koningslied <laughs> niet. Nee. Ik Wel heb zelf... het gedoe eromheen? Nee, het gedoe eigenlijk ook niet zo. Nee. Maar kan ik aan een gemiddelde deen op de markt vragen... wie de nieuwe koning van Nederland wordt? Ja, want het koningshuis in Denemarken is populair... en een groot gedeelte van de bevolking volgt ook wat er gebeurt... Uh, aan de koninklijke hoven. Maar je moet natuurlijk wel een beetje interesse hebben... voor, uh, voor de vorstenhuizen. Dus de gemiddelde deen durf ik niet te zeggen... maar toch meer, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander... over uh, de Scandinavische vorstenhuizen. Ja, in Nederland heeft twee derde van de Nederlanders vertrouwen... in het uh, koningschap van Willem-Alexander. Hoe zit dat met de Scandinavische uh, troonopvolgers? Dat is een beetje verschillend. De Deense koningin Margrethe ze is net 73 geworden. Die is bijzonder populair, staat met beide voeten op de grond. En, uh, en daar is groot vertrouwen in. In Zweden is het een beetje anders. Daar heb je Karl Gustaf, die maakt een beetje een houterige indruk. En die is ook in opspraak gekomen. Hij zou, dat is nooit bewezen, maar hij zou seksclubs hebben bezocht en zo. Hij heeft het ook nooit helemaal van zich kunnen afschudden, dus... Een meerderheid van de Zweden vond uh, in een opiniepelling... dat het eigenlijk tijd was om uh, ja, de scepter door te geven aan zijn dochter Victoria... die intussen zelf moeder is geworden van Estelle. Ja. Dus, maar in Zweden daar is wel meer debat rond. Ja. En dan de Republikeinen. In Nederland kennen we ze, maar luistert er niemand? Hoe zit dat in, uh, in de Scandinavische landen? We hebben ze, vooral in Zweden dan, uh, toen... Kroonprinses Victoria trouwde met haar fitness trainer, uh, Daniel Westling, enkele jaren geleden. Toen was er ook een republikeinse partij die feestvierde en hoopte dat dit wel het einde of de laatste, uh, het laatste koninklijk huwelijk was. Maar ook dit jaar is er een koninklijk huwelijk in Zweden, want uh, prinses Madeleine, de zus van uh, Victoria, die gaat trouwen. Maar dus in Zweden staan ze sterker. Je hebt ze ook in Noorwegen, maar daar dringen ze ook niet helemaal zo door. Wie zit er morgen in de Nieuwe Kerk allemaal vanuit Scandinavië? Ja, er zijn uh, een hele hoop uh, afgevaardigden. Dus de vorsten uit uh, Scandinavië, koning Harald, koningin Margrete, uh, Karel Gustaf. Uh, zij zullen aanwezig zijn, want uh, bij dergelijke uh, feesten... daar uh, laat men zien dat men uh, eigenlijk ja, goede banden met elkaar heeft. Net zoals wanneer er koninklijke doopvieringen zijn. Dan heb je ook die banden. Wat ga je zelf morgen doen? Ja, ik ga volgen. Ik ga kijken. <laughs> Uiteraard. Ik en dat kan dan mooi. via al die kanalen die je net al hebt. Uh, ja, dat kan via die kanalen. Vaak is het zo, dit moet ik wel nog even checken... hoor, of het uh, allemaal live wordt uitgezonden hier. Maar in... Uh, toen... Uh, Willem-Alexander trouwde met Maxima, werd het live uitgezonden. Dus het zou me niet verwonderen als er grote koninklijke feesten zijn: dan zijn de Denen alvast heel koningsgezind en dan volgen ze het van, van heel dichtbij. Oké, okay, Dirk Evers, dankjewel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels dat u in het bijzonder interesseert. De koning maakt in Nederland deel uit van de regering. Maar hoort de koning ook bij de regering in de Caribische landen van het Koninkrijk? Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de universiteit in Leiden, heeft het antwoord. Dat is inderdaad het geval. De uh, koning behoort tot de regering van de landen Aruba, Curaçao en uh, Sint Maarten... Dat hebben zij zo geregeld in hun eigen staatsregeling. De staatsregeling van Aruba, artikel 2, 26 van de staatsregeling van Curaçao en 32 van, uh, artikel 32 van de staatsregeling van Sint Maarten. Er is echter wel iets heel bijzonders aan de hand. Uh, de koning is niet zelf uh, een onderdeel van de regering, daarmee, die wordt vertegenwoordigd door de gouverneur. Dus Nederland heeft een gouverneur. Uh, in die landen zitten die namens de koning de koninklijke functie uh, binnen de regering uh, in die landen uitoefenen. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgenNederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Met de Ballad of John en Yoko. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2007. Het wordt een spannende zondag voor de Nederlandse voetbalcompetitie. AZ, Ajax en PSV staan bovenaan in de Eredivisie en strijden vanmiddag om het kampioenschap. Het was de spannendste ontknoping uit de geschiedenis van de Eredivisie. Deze dag in 2007. Drie ploegen konden kampioen worden, maar uiteindelijk trok PSV aan het langste eind. Evert Napel deed die dag verslag voor langs de lijn vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. AZ zou het eigenlijk wel worden, dacht iedereen. Die moesten uit op Boudenstein tegen Excelsior. Dat leek op papier de simpelste klus. Ajax speelde in Tilburg tegen Willem II. Die zouden ook wel winnen. En uh, ja, goed, PSV zou nog kampioen kunnen worden als AZ verloor... en PSV meer doelpunten maakte dan Ajax in Tilburg. En ik ging naar, uh, naar PSV, het was een, een, een hele warme zondagmiddag... in de korte broek op sandaaltjes. Eigenlijk met een, een soort klapsigaar, want ik denk ik kom niet of nauwelijks in de reportage voor... want het wordt een 1-2'tje tussen Woudenstein en, uh, en het Willem 2 stadion maar het liep dus totaal anders en toen werd ik ineens de hoofdverslaggever. Weer een doelpunt bij Evert. Varvan brengt PSV op 2-0. Evert, bij jou een goal weer. Het is hier net een schietend. het is hier net kermis. Ja, want AZ ging verliezen. 3-2, AZ doet niet meer mee. Toen zou Ajax kampioen worden. Oh, het is hun. Die scoort voor Ajax 2-0 en dan is Ajax weer kampioen. PSV scoorde wel flink tegen Vitesse. En daar is Parvans en daar is het 4-1. En, en, en, en het begon dus naarmate de uitzending vorderde en, en, en de wedstrijden ook opschoten... ...begon het er steeds meer op te lijken dat PSV wel eens de verrassende kampioen zou kunnen worden. En dus werd Everton Haapel steeds vaker in de uitzending getrokken. En dat vond hij eigenlijk best wel leuk. Want hij had er totaal niet op gerekend... He, wat ik zei, ik ging eigenlijk met een feestmus en een klapsigaar voor de laatste speeldag van nou, het zal wel, maar ineens moest ik vol aan de bak. Vier minuten nog in Eindhoven en wie, wie, wie wordt de kampioen? En dat was natuurlijk heerlijk om te doen. Echt, uh, ja, meegaan in, in, in de, in de euforie van het naderende kampioenschap. En toen ik dacht dat het Filip Cocu was, die de stand op 5-1 bracht. Philip Cocu scoort, het is 5-1 voor PSV. Ja, toen was het wel zeker dat PSV kampioen zou worden. En, en, en het publiek ging volledig uit zijn dak. Niemand, zelfs de meest verstokte PSV-fan, had op PSV gerekend. Jongen, jongen, wat een feest! Wat een feest hier in Eindhoven! Het stadion ontploft gewoon! Ja, het grappige daarbij was ook nog dat ook de NOS-televisie, die toen de rechten niet had, hè, dat, dat zat bij Talpa. Dat, uh, dat Studio Sport ook totaal geen rekening had gehouden met het feit dat PSV kampioen werd. Want ineens kreeg ik een, een telefoontje uit Hilversum. of ik naast mijn radiowerk ook nog even wat tv-interviews wilde maken. Want uh, we, de Studio Sport, had geen verslaggever afgepraat naar Eindhoven. Dus ineens, uh, in plaats van een rustig zondagmiddagje. Moest ik vol aan de bak? En P.S.V. is dankzij de miraculeuze ontwikkelingen op de velden elders toch weer kampioen van Nederland geworden. Chapeau P.S.V. Evert en Apel hoorde u. Drie miljoen mensen luisterden die middag in 2007 via langs de lijn naar die knotsgekke voetbalmiddag. Na tien uur in het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland, Peter Erde Vries over het bezoek van Holleder aan zijn huis dat volledig uit de hand liep. En wat doet de koningin eigenlijk vandaag nog, op de laatste dag van haar officiële koningschap? Dat en meer na tien uur. Blijf luisteren.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 in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Koningin Beatrix neemt afscheid. Vanavond half negen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nu 5 nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl.